Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. VN-chef Guterres is bezorgd dat het stoppen van humanitaire pauzes in Gaza stad... zal leiden tot nog grotere rampen. Door de opschorting worden levens verder bedreigd... en kunnen hulpverleners minder goed hun werk doen volgens hem. Daarnaast zou het honderdduizenden mensen dwingen om verder naar het zuiden te trekken. Het Israëlische leger heeft Gaza stad aangemerkt als gevaarlijke gevechtszone... Dat betekent dat de aangekondigde dagelijkse humanitaire pauzes daar niet meer gelden. PVV-leider Wilders heeft de volledige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt. Boven in de lijst met tachtig namen staan onder meer Gidi Markensauer, Kamervoorzitter Martin Bosma, oud asielminister Marjolein Faber en oud staatssecretaris Vicky Meijer. Gisteren maakte Wilders al de bovenste vier namen van de PVV-lijst openbaar. Dat waren afgezien van hemzelf nieuwkomers in de Haagse politiek. In Apeldoorn is de aftrap van het nieuwe culturele seizoen. Voorheen werd het culturele seizoen altijd afgetrapt in Amsterdam tijdens de uitmarkt. Maar na 45 jaar kwam de organisatie met een rondreizend cultureel festival onder de noemer De Opening. Apeldoorn is de eerste gaststad. Lucia de Berg is op 63-jarige leeftijd overleden. De oud-verpleegkundige was bekend door haar onterechte veroordeling voor een reeks moorden op patiënten. Het weer nog enkele buien, maar het klaart geleidelijk aan op. Vannacht blijft het nagenoeg droog, bij een graad of 13. Dit was het NOS journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, see it. Like don't to me